met het NOS-journaal. Myanmar heeft een nieuwe president. Tin Chow is de eerste democratisch gekozen leider in 50 jaar. Daarvoor had het voormalige Birma een militair bewind. Tin Chow is een goede vriend en vertrouweling van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Haar partij won vorig jaar de parlementsverkiezingen... maar omdat haar twee zoons een Brits paspoort hebben... mag ze zelf geen president worden. Bondskanselier Merkel dreigt een politieke vriend te verliezen. De CDU van Merkel vormt een Christendemocratische Unie met de Bijerse CSU. Maar de interview met de krant die welt, zegt CSU-partijchefs Horst Seehofer... dat hij vreest voor het voortbestaan van de Unie. De CSU keert zich vel tegen het vluchtelingenbeleid van Merkel. Wat Seehofer betreft is het tijd een veto uit te spreken... tegen het vluchtelingenbeleid van de Bondskanselier. Bedrijven hebben in januari ruim 5% meer uitgevoerd dan in dezelfde maand een jaar geleden. Het is de grootste stijging van een jaar tijd, blijkt uit cijfers van het CBS. In januari werden vooral meer transportmiddelen en machines uitgevoerd. Ook de export van olie en chemische producten steeg. De export is een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangekondigd... dat zijn land zeer binnenkort tests zal uitvoeren met een kernkop... Wel een proefdoel met een ballistische raket waarmee kernkoppen kunnen worden vervoerd, meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Concrete datum wordt niet genoemd. Vorig jaar zijn 242 APK-keursmeesters op non-actief gezet. Stijging van ruim 20% in een jaar tijd, schrijft het AD. Honderden garages raakten tijdelijk hun APK-vergunning kwijt wegens missers bij het keuren. Stijging komt volgens de RDW door strengere controles. Het weer in het noorden grijs. Langzaam trekt die bewolking ook naar het zuiden. Maar vanmiddag klaart het vanuit het noordoosten weer op. En het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Want ik wil naar huis. Viele. O oh, jongens, wat een viele. Wel meer dan duizenden vielen staan. Hier op een rij. Zijn van mij. hopen dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte rijden, trein, vliegens vlucht naar huis.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 staat er nog een file richting Zandvoort. Ja, allemaal genieten van die mooie zonnige dag en vandaag. Joh, de file, de single van André van Duin. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan schakel je in op kanaal 40 via SIGO. Jawel, de zonschijn. Echt extra lekker hoor vandaag. Het zonnetje op je bol op het Zandvoortse strand. En dan genieten van deze muziek. Joris de Santana en Corazon Espinado. Het is 18 over 2, tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En we beginnen met een bericht over een vermist meisje, gelukkig teruggevonden. Dat, uh, ja, dat was gisteren een meisje van 7 jaar dat gistermiddag enige tijd werd vermist.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 Soldier, loyal till you die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 The spark in our bonfire hearts Days like these lead to Nights like this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 Jawel, deze platen gaan we even speciaal draaien voor uh, collega Willem. Ja, want Willem is weer terug naar ja, het ziekenhuis. Weer fijn dat thuis. je weer thuis bent, uh, Willem. Collega Willem, uh, dankzij jou bruist Zandvoort weer, nu jij weer thuis bent. Zo is het. Sterkte met je herstel en uh, ik hoop je spoedig weer in de studio te mogen begroeten. Hier is Late en de Sunshine Reggae. for you. Zij Willem Bruijs, onze uh, collega. Welkom thuis Willem en een snel herstel toegewenst. Sasha Reggae van Lee uh, draaiden draaien we speciaal voor jou. Jawel, wel, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden in uh, de Eredivisie. We beginnen met die ene wedstrijd die uh, afgelopen vrijdag is gespeeld. Dat is uh, de graafschap tegen Roda JC. Daar werd het maar liefst 3-0. Graafschap boekte afgelopen vrijdag in eigen huis een verdiende zege op Roda JC. Op de Vijverberg moest Roda JC er met 3-0 aan geloven. Door de zege van de superboeren verlaat de ploeg van trainer Jan Vreeman voorlopig de laatste plaats in de eredivisie.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 Even Eveneens, gisteren Willem 2 tegen AZ, daar werd het 0 tegen 2. AZ heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Willem 2 met een 2-0 gewonnen. Aanvaller Vincent Jansen was de gevierde man bij de bezoekers. Hij kwam na de rust twee keer tot score... en bracht daarmee zijn competitietotaal op 19 treffers.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 Zonder verwijten, over tijd besonder te blijven, is muziek in mijn oor.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 Hier is Peter Fox, zijn Haus am See. Hier ben ik geboren en laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter jedes Haus en jeden Laden. Ik muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein.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 Liegen auf dem Weg, ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön, mm, alle kommen vorbei, ich brauche rauszugehen. Traumsee ist außen sehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 alle fangen voor Freude aan te wein. We grillen die Mamas kochen en we saufen stamt. En feiern een Woche jede Nacht. Und der Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven, heb taube oren, wijs baat en zit omgaan, mijn honderd enkels. Ja, dat was een meter song van Pieter Vos. Oftewel zo daar. Vos. Door de Halsamzee. Het is negen minuten voor drie uur. We gaan eens even kijken naar het wielrennen op de Ja, want het was ongemeen spannend in de laatste etappe van Parijs-Nies. Ze zijn inmiddels gefinished en uh, Contador had uh, in 15 seconden uh, achterstand op uh, klassementsleider Vera Thomas.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 geen 16, maar even andersom ongeveer. Kom je in ja, Daar kom je heel uit. Laat het ons weten op 5730393.